Door Goedemiddag. De ANWB is niet blij met bezuinigingsplannen van Rijkswaterstaat. Inbreker overleden na vechtpartij. En definitief drie kandidaten voor het Kamervoorzitterschap. Vanmiddag wolkenvelden en zon. Verder wat buien en daarbij ook kans op onweer. De meeste van die buien komen in de westelijke helft van het land voor. Een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 16 graden op de Wadden... en zo'n 19 graden in het zuiden. Morgen en de dagen daarna opnieuw een paar buien... en weinig verandering in temperatuur. Rijkswaterstaat wil flink bezuinigen. 1,6 miljard euro moet er bezuinigd worden tot 2020. En dat gaan weggebruikers merken... want op sommige wegen gaat het licht uit, s'nachts en s avonds. Guido van Woerkom, directeur van de AWB, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat dacht u toen u hoorde van die bezuinigingsplannen van Rijkswaterstaat? Nou, dat uh, gaan we merken met, uh, met elkaar. Dat is uh, geen goed nieuws voor, uh, voor de weggebruiker. Nee, want s avonds, ze beginnen eind deze maand met s avonds op de A6, uh, meen ik. En dan vanaf maart op andere plaatsen ook de verlichting uit. Ja, uh, nou, verlichting is natuurlijk niet voor niks uh, aangebracht. Dat is voor, uh, voor de veiligheid uh, goed. Uh, ik, ik verbaas me ook een beetje dat er niet uh, naar alternatieven wordt gegeven. Uh, gekeken. In het huishouden zijn we verplicht om uh, nou, de, de traditionele gloeilamp te vervangen door, door spaarlampen. We weten dat de nieuwe LED-verlichting op komst is. Ja, is, ook... dat, is dat een alternatief? Een ander soort verlichting? Zal ja, ik het... denk het. Zeker wel. Uh, we hebben nu van die hoge masten die veel uitstralen. En je ziet dat er nu uh, ja, technieken op de markt komen die uh, veel lager uh, op, op de weg zitten. Dus niet dat hoge dure palen nodig, mm -hmm. uh, nodig hebben. En uh, LED-verlichting is een stuk goedkoper dan uh, de verlichting die er nu in zit. Maar ja, zegt waterstaat. Uh, nou, bij scherpe bochten en in tunnels blijft de verlichting gewoon gehandhaafd. Dus daar houden we wel rekening mee. Ja, dat is gelukkig. Uh, ik, ik ben ook heel blij omdat daar ook echt naar gekeken wordt. Maar het gaat mij even wat snel te zeggen van nou ja, we zetten het allemaal maar, uh, maar uit. Ik had liever uh, de alternatieven toch eens even netjes op een rijtje gezien. Maar van de andere kant, het is uh, of uit de lengte of uit de breedte, want het is niet alleen die verlichting, ook uh, ze gaan ook geen advertenties meer plaatsen over, over wegwerkzaamheden bijvoorbeeld. Er wordt op allerlei manieren bezuinigd. Ja, nou ja, je kan in overleg met, uh, met partners, uh, zoals daar Natuurlijk, best een ander bereiken. Als het gaat over het actief communiceren bij wegwerkzaamheden, en daar vervult de AMB al een belangrijke rol. En dat mm -hmm. willen wij best voor een groot deel verder over gaan, gaan nemen. Dus in een in dialoog kom je best tot, tot oplossingen. Maar um, wat maar... zegt u dan overal: die verlichting gewoon intact laten en aanlaten? Nee, of? ik zou voor die verlichting zeggen: uh, laten we eerst even vaststellen wat er nu op redelijk korte termijn aankomt. als het gaat om uh, alternatieven uh, die minder uh, onderhoud vragen, ja. die minder energie. Uh, vragen En dan eens kijken of je dat kan uitfaseren, het oude en het nieuwe erin kan brengen. Dus die discussie zou ik graag willen voeren. Ander uh, nieuwtje van Rijkswaterstaat is, ze zeggen we gaan meer files overdag uh, uh, krijgen. Want ja. de wegwerkzaamheden s'nachts, daar gaan we, een stuk, uh, ja, gaan we minder doen s'nachts. We gaan meer eerder op de avond beginnen en overdag aan de wegwerken. Ja, nou ja, we, dat is duidelijk een bezuiniging. Uh, wat we natuurlijk wel zien is dat we de laatste jaren al het aantal files in de spits zien afnemen en overdag zien toenemen. Dus dat is iets wat door zal zetten. Mm -hmm. We weten ook dat als je een, een verstoring op dat hoofdwegennet hebt, met onze spoedreparatie of een afgesloten rijstrook, dat dat meteen leidt tot, tot meer files. En dat Ik, gaan we dus veel meer krijgen. De dat komende gaan we jaren. absoluut meer, uh, meer krijgen. Ja. Ja. En dat staat ook weer een beetje strijdig. Is dat met. Uh, nou ja, het nieuwe werken. Dan moesten we s ochtends eerst de e-mail e thuis doen en dan naar het werk. Maar als de file daarna er ook weer staat, dan is dat contrair aan dat beleid. Hmm. hebben we hele brede snelwegen gekregen en dan krijgen we dit overdag. Weg, Wegwerkzaamheden. U bent er al met al niet erg blij mee, dus als u zo hoor. Nee, nou tegelijkertijd realiseren we ons ook echt wel dat, uh, dat er iets moet, uh, moet gebeuren. Ik zie dat er aan onderhoud uh, betrekkelijk weinig bezuinigd uh, wordt, dat is ook een goede zaak... want anders ga je die rekening later, uh, later betalen. Uh, ik denk dat we aan Rijkswaterstaat nog eens moeten vragen... wat zijn nou precies de afwegingen geweest die jullie gemaakt uh, hebben. Ja. En uh, ja, wellicht dat we dan ook de meerwaardering voor krijgen. Meneer Van Voerkom, directeur van de AWB, Ik dank u wel voor deze eerste reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Een inbreker is in het ziekenhuis overleden na een vechtpartij... met twee uh, bewoners van een huis in Dieze in Brabant. De bewoners, een man en een vrouw raakten zelf ook gewond. Maar zij konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Ze zijn verhoord door de politie, maar ze zijn niet gearresteerd. Verslaggever Theo Verbrugge nu. Theo, is er bekend wat daar vannacht is gebeurd in Diesen? Nou, we weten iets meer. Hier in ieder geval als je je oor hier te luisteren legt. Vannacht om een uur of half vier zou die inbraak geweest moeten zijn... in dat huis van dat echtpaar. En de inbreker zou het gemunt hebben op de siervogels van de man en vrouw. Twee maanden geleden was er in dat huis ook al ingebroken. Trouwens een paar plekken meer in Diece waar meer siervogels gehouden worden. Um, daarna zou er ook extra beveiliging zijn aangebracht rondom het huis van het echtpaar. Maar vannacht hoorden buren geschreeuw, gestommel vanuit de tuin. Uh, de politie is gealarmeerd, kwam hier ter plekke en trof het echtpaar gewond aan... En de inbreker zwaar gewond. Die is overgebracht naar het ziekenhuis en is daar overleden aan zijn overwonding. En dat is natuurlijk toch wel uitzonderlijk dat een inbreker overlijdt na een inbraak. En weet je waaraan die is overleden? Is die geslagen? Wat, wat is er gebeurd? Nee, dat, dat weten we niet. En dat is natuurlijk toch wel heel erg belangrijk. Als het gaat natuurlijk wat is hier misgegaan. Maar dat mag je dan toch wel zeggen. De inbraak is mislukt. Maar ja, is, is hij op de vlucht aangevallen door het paar? Is hij zelf gevallen? Misschien van het dak afgevallen? Dat zijn allemaal scenario's die spelen. Maar die vragen zijn natuurlijk... Wel belangrijk als het erover uitgaat uiteindelijk. Wie is uh, schuldig aan, uh, aan de dood van, uh, van deze inbreker Mag je het echtpaar dat aanrekenen? Dat lijkt eerlijk gezegd niet zo. Omdat de politie gelijk het echtpaar ook heeft vrijgelaten. Ze zijn uh, op dit moment, voor zover wij dat hier in ieder geval kunnen zien, niet thuis. Want de tuin is uh, afgezet met rood-witte linten. En uh, de rijkse is hier nog bezig met, uh, met onderzoek. Theo Verbrugge in Dice in Noord-Brabant. Dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Dorald meegens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 Hij deed zijn uitspraak bij de start van de kinderpostzegelweek... op de Eikenhorst in Wassenaar. Heel goed. Laat maar zien waar het is. Mooie foto's. Heb ik er meer van bestellen? De, de rest, dat geloven jullie wel. En dan uh, zal ik... Uh, vijf moppies, uh... De postzegels. Net de eerste bestelling ja. geplaatst ja. door de prins van Oranje... Ilja van Haren, directeur ja. van uh, stichting kinderpostzegels. Van wie ja. kwam eigenlijk het idee?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 Ik ga er vanuit van wel, ja. Uh, U was er niet bij? Nee, nou, uiteraard niet. Het is zijn project. Het is goed gelukt? Ik vind ze fantastisch. Ze zien er echt heel erg mooi uit. Ja, we zijn heel blij mee dat de Prins zich op deze wijze wil inzetten voor kinderpostzegels. En misschien ook een boost voor de verkoop. Nou ja, daar gaat het om. Want we willen uiteindelijk zoveel mogelijk kwetsbare kinderen helpen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. Want daar doen we het allemaal voor. Ja, jullie willen pincode PIN-code weten zeker. Maar deze keer wat voor projecten gaat het dan? Nou, het gaat bijvoorbeeld... Uh, Demi heeft de eerste bestelling hier gedaan. En Demi woont op de pleegzorgboerderij in Twisk. In Nederland zijn er 44.000 kinderen uit huis geplaatst. En die kunnen echt allemaal een steuntje in de rug gebruiken. Veel succes verder dan mee. En dat is een begrip, hè? Kinderpostzegels. Het is een begrip. Ja, sinds 1948 zijn ze al meer dan 17 miljoen kinderen zijn ze op pad gegaan om kinderpostzegels te verkopen. En met dat geld hebben we meer dan 1,1 miljoen kinderen kunnen helpen afgelopen jaar. En uiteraard hopen we de opbrengst van vorig jaar te overtreffen, zodat we nog meer kinderen kunnen helpen. Dat vindt u zelf het mooist? Is dat een foto? Allemaal? Diegene die niet opgekomen, is ik het mooist. <lacht> die heb ik namelijk voor mezelf gehouden. Ah, oké. Okay. Wat gaan jullie hier doen?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 Ze zijn bang dat ze worden opgesloten in de zogeheten Supermax Prison. Dat ze heel weinig bewegingsvrijheid zullen hebben. En Abrahamse zegt ook, als ik veroordeeld word, ja, dan uh, krijg ik niet de mogelijkheid om vervroegd vrijgelaten te worden. Mm. Uh, de Europese rechters, ja die wezen die bezwaren van de hand. Die oordelen dat, dat ze dus niet uh, een, een hoger beroep mogen tegen de uitlevering. Ja en daarmee komt dus uh, een einde aan een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 Er hebben zich geen nieuwe Kamerleden gemeld die voorzitter van de Tweede Kamer willen worden. Kandidaten konden zich tot 12 uur vanmiddag melden als ze Gerdy Verbeter wilden opvolgen. Verslaggever Wilma Borgman. Het blijft bij de drie kandidaten die vanochtend een sollicitatiebrief hebben gestuurd. Dat zijn Khadija Ariep van de Partij van de Arbeid, Gerard Schouw van D66 en Anoushka van Miltenburg van de VVD. Vanmiddag is dat debat. Daar worden sollicitaties toegelicht en daar hangt toch wel veel van af. En aan het einde van dat debat wordt er gestemd. Waarschijnlijk zijn er verschillende stemrondes nodig. Uiteindelijk moet de nieuwe voorzitter de absolute meerderheid van de aanwezige Kamerleden achter zich hebben. De politie heropent het onderzoek naar een ongeluk uit 2009 op de A15 bij Dodewaard. Bij dat ongeluk kwamen twee mannen om het leven. De politie ging altijd uit van een ongeluk... maar nu zijn er aanwijzingen dat er opzet in het spel was. Justitie heeft een brief van een familielid gehad, zegt de politie. Waarin aangegeven wordt dat er mogelijk iets anders heeft plaatsgevonden... dan een eenzijdig ongeval op 1 maart 2009 op de A15 bij Dodewaard. In de brief wordt gesproken over het feit dat... Uh, Ronny een lesje geleerd moest worden vanwege het stalken van zijn vriendin. En wij zijn nu aan het kijken of die bewering waar is. De politie wil iedereen spreken die de man heeft gekend. Het is twaalf over één. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De ANWB is niet blij met de bezuinigingsplannen van de Rijkswaterstaat. Inbreker in Diesen is vannacht overleden na een vechtpartij. Er zijn definitief drie kandidaten voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Bert Kranenbach. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Lunch. Straks minister Spies over de huisvesting van onder meer Oost-Europese werknemers. Die laat namelijk in veel gevallen te wensen over. Voor onze reportageserie In de Praktijk zijn we de hele week in de Tweede Kamer. 51 nieuwe Kamerleden betekent wennen voor de Kamermedewerkers. De bediening in het restaurant maakt er graag een wedstrijd van. Die weten gelijk wie wie is en zullen meteen direct op het moment dat ze buiten de kassen zijn iemand aanspreken met zijn juiste naam. Maar het is ook wel een beetje een soort strijd onder elkaar van kijk ik ken ze allemaal. En die strijd werkt erg goed want ze weten het allemaal. En na half twee stand.nl. Flexwerkers krijgen het steeds moeilijker in Nederland. Zo krijgen ze korter doorbetaald als ze ziek zijn. Is dat terecht of moet er alsnog een stokje voor worden gestoken? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is... De bezuinigingen op de flexwerker moeten worden teruggedraaid. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, /70, dus 7070 /70 kost 50 cent. Gratis bellen kan naar telefoonnummer 0800 1101. U kunt stemmen op de website stand.nl En voor de Twitterhuis geldt natuurlijk Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Uh, dan beginnen we... In Rotterdam? Uh, nee. Uh, een goed huis voor arbeidsmigranten is een kwestie van fatsoen. Dat is de boodschap van minister Spies. Met een rapport dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat... wil zij aandacht vestigen op betere huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland. Uh, mevrouw Spies, minister van binnenlandse Zaken, goedemiddag. Goedemiddag. Er moet beter en sneller worden samengewerkt om arbeidsmigranten beter te huisvesten, schrijft u. Om wat voor arbeidsmigranten gaat het uit welke landen? Het gaat om alle arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Dus dat kunnen Polen zijn, dat kunnen Roemenen zijn... dat kunnen ook Spanjaarden of Grieken zijn. Mensen die in het kader van het vrije verkeer... wat we in de Europese Unie hebben, hier komen werken. Op ons verzoek vaak ook hier komen werken. Die nodig zijn om de economie draaiende te houden. En dan verdienen ze ook een fatsoenlijke huisvesting. Daar hebben we afspraken over gemaakt die erop gericht zijn. Omdat eindeloze naar elkaar kijken tussen werkgevers, gemeenten huisvesters te doorbreken. Ja. Die afspraken hebben we eind maart uh, gemaakt. En ik heb toen al beloofd dat ik alle wethouders en anderen... hinderlijk zou volgen, overigens op hun verzoek beloofd. Dus we hebben de temperatuur van het badwater is opgenomen... en we constateren dat er een aantal dingen goed gaan... maar dat het tempo ook uh, nog hoger kan en moet. En daar is deze aanmoedigingsbrief voor bedoeld. Maar wat gaat er dan nog mis? Wat komt u tegen? Wat wij tegenkomen is dat uh, er toch nog te lang gaat gewacht wordt met het uh, feitelijk bouwen van uh, huisvesting. Uh, wat we bijvoorbeeld zien, en dat is heel positief, dat nu de werkgevers in de uitzendbranche samen met de FNV een CAO hebben afgesloten, waarin ook normen voor huisvesting zijn afgesproken. Ja. Nou, dan begin je in ieder geval aan de voorkant en dan doe je de goede dingen. We hebben in Eersel zien we nu dat er plannen zijn om een permanente verblijfplaats te bouwen, waarin dan mensen tijdelijk gehuisvest uh, kunnen worden. Ik ben in Horst aan de Maas in een hotel geweest... waar niet alleen Poolse uh, arbeiders uh, logeren... maar ook mensen die de Floriade hebben uh, bezocht. Dat zijn goede voorbeelden... maar die zijn nog niet overal in Nederland in gebruik. En dat wil ik graag helpen aanjagen. Ja, je schaamt je als je ziet hoe hardwerkende mensen worden uitgebuit... door huisjesmelkers en in stapelbedden slapen, zegt u in een interview in Trouw. Dat klopt. Dat gebeurt dus nog steeds? Dat gebeurt nog steeds. En het, er is mij veel aangelegen om die huisjesmelkers... Echt uh, achter de broek aan te zitten en die zoveel mogelijk uit deze sector te verbannen. Er moet gewoon fatsoenlijke huisvesting uh, voor iedereen komen. En dat betekent dat het net om die huisjesmelkers zich zo uh, goed moet gaan sluiten dat ze daar geen brood meer in zien. En ik ben inderdaad bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid nog op plaatsen geweest waarin mensonterende toestanden uh, terecht uh, je, je nog steeds uh, ziet. En dat moeten we gewoon echt met elkaar niet willen. Maar daarvoor was dat akkoord bedoeld dat u in maart gesloten heeft... Ja, inderdaad... met onder meer gemeenten en, uh, en woningcorporaties. Nou ja, en, en daarom zie je dus dat het heel goed is om nu alvast even... voordat we voor het eind van het jaar zitten... de temperatuur op te nemen, stand van zaken in beeld te brengen. En dan zie je dat er ook in Rotterdam-Zuid inmiddels een pensioen uh, gebouwd uh, wordt... waar mensen veel beter en ook tegen een buitengewoon schappelijke vergoeding kunnen verblijven. En dat is natuurlijk ook van belang... omdat in de eerste plaats die mensen recht hebben op fatsoenlijke huisvesting... Mm -hmm. Maar op het moment dat dat niet het geval is, dat ook tot verloedering en overlast in wijken en buurten leidt. Op plekken waar je dat ook niet wilt. Ik lees dat in de regio Haaglanden een aanjaagteam is voor ja. arbeidsmigranten. Wat, wat doen zij dan precies? Nou, zij proberen dus al die partijen om tafel te krijgen. ervoor te, te zorgen dat mensen niet meer wegkijken, maar aanpakken. En dat, daar helpt vaak bij dat ook bijvoorbeeld de wethouder van Den Haag eh, daar prioriteit aan geeft. Daar zelf ook mee aan de slag gaat. Zelf mensen om de tafel heen. ...en zegt van jongens en meisjes, we gaan dit gewoon oplossen. Zou dat dan een idee zijn ook voor andere regio's en, als je... dat akkoord toch niet krachtig genoeg is? Nou ja, je ziet dat uh, het trucje van Haaglanden met dat aanjaagteam nu ook in Alsmeer wordt toegepast... ...en dat ook West-Brabant uh, er oren naar heeft. Dus dit is ook een bericht wat ik aan de Kamer heb gestuurd... ...waarin verschillende voorbeelden zichtbaar worden... ...zodat ook uh, niet alleen dat in Haaglanden, maar ook op andere plekken in het land gebruikt kan worden. Lisbeth Spies, demissionair minister van Middellandse Zaken. Dank voor uw toelichting. Met veel plezier. In Rotterdam zijn ze aan het bouwen aan een verzorgingstehuis voor demente ouderen. In het complex dat de Beukelaar gaat heten... krijgen vijf verschillende etnische groepen een eigen woongroep. Helemaal ingericht op de eigen cultuur. Met vloerbedekking in de kleur die de ouderen uit een bepaald land gewend zijn. Verzorgers met dezelfde nationaliteit. En elke avondkeuze uit couscous, roti of stampot. Daarover praat ik met Monika Groenewegen, zij is projectmedewerker van De Beukelaar en druk bezig met het benaderen van ouderen en verzorgers voor de verschillende groepen. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Om welke doelgroepen gaat het? Het gaat om uh, Turkse ouderen, Marokkaanse, Hindoestaanse en afro caribische ouderen en daarnaast ook nog om uh, Nederlandse ouderen, van ook... origine Nederlandse ouderen. En op welke manier gaan die groepen onder één dak wonen? Um, de Beukelaar is een, een, is een, is een verzameling van zes, uh, zes woongroepen. En iedere woongroep heeft zijn eigen, uh, eigen bedoeling. Een, een woonkamer met uh, acht appartementen. En uh, dat is wel naast die, die naast elkaar wonen. En uh, die ieder op zich een eigen cultuur hebben. Maar, maar wel onder één dak. Ja, nou zit het helemaal niet in de cultuur toch, van Marokkanen, Turken en Surinamers... om ouders uh, naar het huis te brengen. Um, in ieder geval wordt het moeilijker voor Marokkanen en Turken... om hun ouders uh, naar, uh, naar zo'n voorziening te brengen. We merken alleen wel dat uh, langzamerhand daar ook een, een voorzichtige kentering in is. In die zin dat um, zeker bij dementerende ouderen die 24 uur toezicht hebben... het een een steeds meer een belasting gaat worden... Bij, ook bij die doelgroepen als je carrière gaat maken. Want dan kan je niet meer 24 uur voor je vader of je moeder zorgen. De dat tijden is zijn aan het veranderen, ook, ook daar. Juist. Ja. Op welke manier gaat de beukelaar de kloof overbruggen... tussen uh, thuis uh, opgevangen worden, verzorgd worden... en toch in zo'n uh, voorziening, in zo'n tehuis? Ja. Ons grootste streven is dat wij uh, aan de familie duidelijk maken dat wij uh, zorg willen overnemen wanneer dat nodig is. Dus ook als die oudere dementerende Turkse of Marokkaanse mevrouw bij ons komt, wordt de familie uitgenodigd als ze dat willen, om daar ook de zorg te leveren die uh, ze nodig hebben. Pas op het moment, en dat is meestal natuurlijk s'nachts, dat uh, zorg belastend wordt, dan uh, kunnen wij dat van hen overnemen. Ja. Het moet niet, maar... Het is als het hun wens is, kan dat natuurlijk. Ja, en, en, en, de, en de kloof tussen de verschillende woonunits die er zijn, want het, het zal dus in het Turkse deel heel anders zijn dan in het Afro-Caribische deel. Ja, dat klopt. En we hopen ook dat, dat ieder zijn eigen leven zal gaan leiden. Maar ons streven is, en dat is dan wat verder in de toekomst... dat men elkaar op gaat zoeken. Maar dat, we willen dat natuurlijk niet forceren. Dat moet een, een, een, natuurlijk, een natuurlijk proces zijn. En we verwachten dat dat over een aantal jaren een feit zal zijn. Ook te meer omdat we onder die woningen ook nog een ontmoetingsruimte hebben... waar ze elkaar, als, het, als ze dat willen, kunnen ontmoeten. Ja, want, want deze zes verschillende huiskamers, dat druist natuurlijk wel in tegen het idee dat iedereen juist moet integreren. Juist bij ouderen eh, die dementerend zijn, zal dat een moeilijk verhaal zijn. En gaat integratie dan ook helemaal, eigenlijk helemaal niet op. want hoe ouder je, hoe, dementerende, hoe dementer je wordt eigenlijk, hoe meer je teruggaat naar de wortels van je bestaan. Je gaat terug naar je, je huis in Turkije, naar je vader en je moeder in Turkije, naar je zusters toen ze tien waren in Turkije. En dan is het erg moeilijk om nog van integreren uh, te, te, te spreken. En is het eigenlijk fijn dat je mensen ontmoet die je herkent in hun gewoontes Wat en vraagt dit van de verzorgers, van het, van het personeel van deze voorziening? Wij zullen ernaar streven om, uh, als het kan, verzorgenden van dezelfde culturele achtergrond daarin te zetten. Uh, en als dat niet lukt, uh, dan uh, zullen daar andere, uh, andere medewerkers ingezet worden. We zullen wel voor alle medewerkers die in de Beukelaar gaan werken, uh, interculturele cursussen uh, uh, voorleggen. En dat betekent dat uh, elke medewerker van de andere cultuur op de hoogte is... wat er gegeten wordt, wat de gewo ge gewoontes zijn... qua godsdienst, qua feestvieren en dergelijke. Hoe gaat dat straks met het eten? Uh, zijn er dan vijf verschillende keukens... waar vijf verschillende gerechten bereid worden elke avond? Ja, ja precies zo, zoals als je dat zegt. Um, elke woning heeft een eigen keuken. En er wordt in overleg met de bewoners gekeken... wat er gegeten zal worden. En dat komt op tafel. Dus het kan zijn dat er... In in de ene woning couscous komt en in de andere woning spaghetti als bewoners dat willen. Ja, maar zou het niet ook mooi zijn als we allemaal een keer couscous zouden eten om ook dat van elkaar te leren kennen? Wie weet wat er nog in de toekomst <laughs> ligt. Ze laat, onze stelling is laten we maar eerst kijken hoe, hoe, hoe men gaat wennen. En als dat een feit is kunnen we kijken of dat inderdaad mogelijk is om de Nederlanders op couscous te trakteren en de Marokkaanse ouderen op spaghetti. Ja, of standpunt Huspold met, met rookworst erbij. Nou, ze ook nog ja, nou, rookworst ja. liever niet. Oh nee, dat nee. natuurlijk niet. Nee, nee, dat ten, tenzij niet. het dan weer een de rookworst is, dan ja, zou het precies. weer bespreekbaar kunnen zijn. Precies. Maar dat zijn wel leuke opties trouwens, die zeker, uh, waar we zeker naar streven. Waar vind je gekwalificeerd zorgpersoneel met verstand van die verschillende culturen? Ja, wij, wonen, wij, wij zitten in Rotterdam-Zuid ook als Laurens. We hebben daar een, een prachtig huis, Maasveld. Een heel intercultureel huis. En uh, ik, onder andere ik uh, um, doe veel aan voorlichting in moskeeën en in buurthuizen... om te vertellen over de Beukelaar. En daar ontmoeten we natuurlijk een heleboel jonge mensen, ook jonge mensen. En daarvan zijn er veel die uh, voor opteren om in de zorg te gaan werken of al in de zorg werkzaam zijn. En die zeggen van, goh, ik vind de Beukelaar gewoon heel erg een heel leuk concept om daar als Marokkaanse of Turkse of Hindoestaanse te gaan werken. Ja. En dat wil dan niet zeggen dat ze allemaal de adequate opleiding hebben, de juiste opleiding. Maar wij gaan ervoor zorgen dan dat ze een opleiding krijgen, zodat kwaliteit in zorg dan gewaarborgd is. Daar zijn we mee bezig. Daarnaast is het ook zo dat we een heleboel vrijwilligers. Uh, dat een heleboel mensen zich aanmelden als vrijwilligers. Om binnen die culturele uh, groepen uh, iets te gaan doen. En dat varieert van lekker koken tot en met. Uh, Um, uh, uh, helpt met administratie. Wanneer dus, gaat, uh, gaat de Beukelaar open, mevrouw Groenewegen? De Beukelaar gaat in april volgend jaar open. Succes met alle voorbereidingen. Dank je wel. Monika Groenewegen, dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is verslaggever Anne van der Veen op werkbezoek in de Tweede Kamer. Daar beleven 51 nieuwe Kamerleden hun eerste echte werkweek. Achter de schermen zijn 622 ambtenaren hard aan het werk om de Kamerleden zo snel mogelijk vertrouwd te maken in Den Haag. Zo is er Piet van Rijn, stafmedewerker van de afdeling Bedrijfsvoering. Hij werkt al 25 jaar in de Kamer. En hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen zo snel mogelijk aan de slag kan. Als er zo weer zo'n kabinet valt... en we hebben het er natuurlijk de laatste tijd nogal gehad... dan denk je, oh, daar gaan we weer. Maar het is altijd leuk. Het is, het is leuk om die Kamerleden op te vangen, wegwijs te maken... En gewoon de uitdaging ervoor te zorgen dat er een paar dagen na de verkiezingen... dat iedereen hier in kan en zijn salaris krijgt en kan eten... en zijn auto kan parkeren. Dat is, dat is een hartstikke leuke uitdaging. Maar waarom denkt u, daar gaan we weer? Ja, dan, dan moet ik een beetje scheiden wat ik als burger vind. Hè? Want, <laughs> je hebt natuurlijk ook als burger een mening. Dan denk ik, daar gaan we weer. <laughs> nee, moet je scheiden, denk ik. En ook al heeft Piet van Rijn alle basisbehoeftes geregeld... voor de nieuwe Tweede Kamerleden, ze kunnen inloggen, worden betaald... dat betekent niet dat alles alweer normaal is voor de nieuwe leden. Nee, natuurlijk niet. Dat is het leuke ervan. Dat vinden ze vanzelf wel uit. En ze hebben ook nog fracties die ze uh, hun eigen soort van introductiecursussen geven. En een fractie kijkt natuurlijk anders naar... Uh, naar de Kamer dan wij. wij. Wij zijn politiek neutraal, dus wij gaan niet allerlei politieke trucs, trucs leren. Dat doen ze zelf al. Stel, ik zou een nieuw Kamerlid zijn. Wat is les 1 die ik van u zou krijgen? Les 1 is kijken en de eerste paar dagen niks doen. Vooral ervaringen opdoen en proberen te verwerken. Dat is al moeilijk zat, denk ik. In het restaurant voor de Tweede Kamerleden... willen ze dat de nieuwe leden zich vooral op hun gemak voelen... Daar hebben ze een truc voor. Mijn mensen in de bediening weten eigenlijk... op het moment dat die 51 Kamerleden bekend zijn... dan krijgen wij een, uh, een soort van, van, van fotoalbum. Uh, die weten gelijk wie wie is... en zullen meteen direct, op het moment dat ze bij de kassen zijn... Uh, iemand aanspreken met zijn juiste naam. Dat is eigenlijk verplicht? Dat is niks verplicht, maar het is ook wel een beetje een soort strijd onder elkaar. van Kijk, ik ken ze allemaal. En die strijd werkt erg goed, want ze weten het allemaal. Vandaag op het menu... Soto-ayam, Franse uiensoep en tortilla's. En ook Toscaanse tomatensoep en crèmeltaartje met aubergine. En die menus worden trouwens niet aangepast aan de stemming van de Kamerleden. Nee, nee, nee. Het is natuurlijk wel uh, een hoop moet gepubliceerd worden, ook van tevoren. Dus het is in principe wel een, week van tevoren, een ruime week van tevoren bekend wat er gegeten gaat worden. En uh, we houden uiteraard wel rekening met hele drukke dagen. Dan nemen we vaak wel gerechten die uh, goed in de, in de markt liggen, om het zo maar te zeggen. Die populair zijn bij, uh, bij gasten en bij uh, medewerkers. En wat is populair? Uh, Indisch. Dat vinden we allemaal lekker kennelijk. Dat, uh, dus wordt, uh, op drukke dagen doen we regelmatig een, uh, een Indisch buffet. Dat dat toch uh, ja, een brede keuze is, ook met vegetarische gerechten. Ondertussen is Piet van Rijn aan het vergaderen over de tijdelijke werkplekken voor de nieuwe Kamerleden. Want wie waar zit, is altijd een hoop gedoe in de Tweede Kamer. Ja, ik heb het in de rondvraag even uh, aan de orde gesteld: van wat uh, gaan jullie die flexplekken nog gebruiken? En dat het zit, daar kon men nog niet heel helder een antwoord op geven. Maar ik ga in ieder geval die, die zalen die we daar zo hebben ingericht, zo laten staan. En daar baalt u een beetje van? Hè? Ja, daar baal ik een beetje van. Ik had zo graag die zalen afgebroken. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. En zo past de ambtenaar zich aan. En er moet de echte verhuizing van de fracties nog gaan komen. Dat levert altijd heel veel discussie op. Ook over het restaurant was vorig jaar discussie...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 Kijk. Ja, als laatste hoorde u Ruud Harms, hoofd van het restaurantbedrijf in de Tweede Kamer. Morgen hoort u hoe het debat over de nieuwe Kamervoorzitter achter de schermen wordt beleefd vanmiddag. Zometeen standpunt De bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. Gaan het hebben over uh, mensen die ziek worden... of die nog uh, twee jaar salaris moeten krijgen... of uh, nog maar drie maanden, zoals in de nieuwe wet staat. Uh, gratis bellen om te reageren. 0800 1101. Dus de bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. Eens of oneens, bel 0800 1101. Dat straks na het nieuws met Liselotte Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Rosenthal heeft harde kritiek geuit op het optreden van de VN-veiligheidsraad tegen Syrië. Hij verwijt leden van de raad te falen in de aanpak van het Syrische regime. De raad is volgens de minister verlamd door verdeeldheid. Rosenthal heeft er bij VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon op aangedrongen... dat de VN zich krachtiger inzet om het geweld in Syrië te stoppen.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 Zoals was zonder meer geen noodmedicatie aanwezig voor als het fout gaat met een behandeling. Inmiddels voldoet Lasersurgery aan alle voorwaarden. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Bert Kranenbach. Van harte welkom allemaal bij Stand.nl. Flexwerkers zijn vaker ziek. En het aantal mensen met een tijdelijk contract dat arbeidsongeschikt wordt stijgt. Daarom is demissionair minister Kamp met een nieuwe wet gekomen... die ervoor zorgt dat flexwerkers minder lang recht hebben op een ziekteuitkering. Dat moet een prikkel zijn voor mensen met een tijdelijk contract... om eerder terug te keren op de arbeidsmarkt. De Eerste Kamer kan een goed in het eten gooien... want daar moet nog over de wet gestemd worden. Moeten flexwerkers die ziek worden recht houden op twee jaar ziekteuitkering... Of is deze wet vanwege de verhoogde kosten onvermijdelijk... en is het juist een prikkel voor flexwerkers om zelf voor een beter vangnet te zorgen... en sneller weer aan de slag te gaan? Daarover praat ik met Mariette Patijn, bestuurder bij FNV Bondgenoten. Welkom. Hallo. Ik leg u eerst drie keuzes voor, dan mag u ja of nee op zeggen. Eerst is minister Kamp, breekt zo de verzorgingstaat af. Ja. Keuze 2: van werken is nog nooit iemand ziek geworden. Ja of nee? Van werk is nog nooit iemand ziek geworden? Er is nog nooit iemand van ziek geworden, nee. Nee dus. En flexwerkers en vaste werknemers moeten dezelfde rechten hebben? Ja. Duidelijk. U kunt thuis meepraten in Stand.nl. Dus over de stelling de bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. Eens of eens sms'en naar 7070. Dus 7070 voor 50 cent. Maar gratis bellen kan ook naar 0800-1122. Spreek u uit. 0800 111 uh, 1101 is dat hè? 0800-1101. Ik roep opeens een telefoonnummer van een totaal andere radiozender. Heel raar. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En voor de twitteraars is er Hekje standpunt. Eh, mevrouw Partij, de bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. Wat zegt u daarvan? Nee, het, het, het, het vreemde is dat je hiermee een, een extra... Uh, splitsing maakt tussen mensen met een vast contract en een tijdelijk contract... of met een uitzendcontract. Mensen met een vast contract krijgen twee jaar vaak 100% doorbetaald. En mensen die nu ziek worden met een tijdelijk contract... krijgen vaak nog maar drie maanden 70% van hun laatste loon... en zakken daarna naar 635 euro. Ja, dat is wat in dat nieuwe wetsvoorstel staat... Ja. waar de Tweede Kamer mee akkoord gegaan is. Coenders akkoord heeft het ingestaan... en de Eerste Kamer moet daar volgende week over gaan stemmen. Ja, hè? dat zijn de plannen. Dat zijn, dat zijn de grote verschillen die gemaakt gaan worden. En bent u het daarmee eens of oneens dat dat gebeurt? Nou ja, Ik vind het idioot. Uh, het is raar dat je uh, als je ziek bent... Hè, even ervan uitgaande dat je alleen een uitkering krijgt als je ziek bent. Als je ziek bent, dat je dan gekort wordt op je inkomen. Terwijl iemand met een vast contract wel 100% doorbetaald krijgt. Ja. Even, even de feiten erbij. De Volkskrant schrijft vanmorgen dat de uitkering wordt teruggedraaid... van twee jaar naar drie maanden. Maar een telefoontje met het ministerie vanmorgen leerde dat dat niet helemaal klopt, toch? Ja, Zo, zo staat het ook niet letterlijk in de Volkskrant, hoor. Maar de uitkering is als volgt. Je krijgt uh, uh, ziektewet... Uh, in eerste drie maanden krijg je nog 70% van het laatste loon. En dan zak je afhankelijk van je arbeidsverheden, langzaam naar bijstandsniveau. En voor heel veel mensen betekent het dat je na drie maanden naar bijstandsniveau stapt. Dat is toch wel een ziektewet, maar het niveau is bijstand. En dat is 635 euro. Ja, dat blijft, in ieder geval, hè, dat blijft overeind. Er wordt gekort op de uitkering. Wat, wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor een, voor een flexwerker? Kunt u een, een, een situatie schetsen? Nou ja, uh, simpelweg iemand die uh, een, een jaarcontract heeft... Uh, dat afloopt op 1 januari 2013, die verdient nu 2000 euro. Uh, die zou in de huidige situatie met de ziektewet... Uh, vanaf 1 januari in ieder geval nog een vangnet hebben... en op 1400 euro uitkomen. En die zakt in de nieuwe situatie na drie maanden 1400 euro... naar 635 euro. Ja. En als je een auto-ongeluk hebt gehad... en je ligt anderhalf jaar in het ziekenhuis en moet nog revalideren... dan is dat wel heel zuur. Kamp zegt: de maatregel is nodig omdat er bij flexwerkers geen prikkel bestaat om snel weer aan de slag te gaan nadat ze ziek zijn geworden. Op zich is de UWV degene die de rol van de werkgever heeft... om te zorgen dat mensen ook weer met reïntegratie aan de slag gaan. De UWV kan daar gewoon controles op voeren. Als mensen ziek zijn, ziek zijn, moeten ze een uitkering krijgen. Als ze niet meer ziek zijn, stopt de uitkering. En moeten ze op zoek gaan naar ander werk. Daar is heel weinig hulp bij. Een vaste medewerker doet dat samen met zijn werkgever. Maar een werknemer heeft, met een duidelijk dienstverband... heeft geen andere werkgever meer. Dus... Er zijn genoeg maatregelen te bedenken. Alleen, dit is een straf voor mensen die echt ziek zijn. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Heeft Kamp dan de verkeerde mensen voor ogen? Uh, nee, ik denk dat hij op zoek is naar mogelijkheden om te bezuinigen. En hij heeft voor ogen dat hij op deze groep kan bezuinigen. En de consequenties daarvan... Uh, heeft hij denk ik onvoldoende uh, meegenomen. Kam zegt, dit is, dit is een prikkel. Dit zorgt ervoor dat mensen makkelijker en sneller weer aan de slag gaan. Wat zou wat u betreft dan een prikkel moeten zijn? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat werkgevers... waar mensen die veel flexkrachten in dienst hebben... bereid zijn om zieke flexkrachten ook weer uh, aan het werk te helpen. Dat hoeven niet per se dezelfde flexkrachten zijn... die bij hen ziek zijn geworden. Maar dat mensen in ieder geval een plek hebben... waar ze weer aan het werk kunnen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En als je mensen dan... Uh, uh, die mogelijkheid biedt, en mensen willen dat niet, terwijl ze wel beter zijn... Ja, dan moeten ze natuurlijk die ziektewet uit. Ja, Daar ja. staat geen twijfel over. Want die, die, die prikkels zouden wel werken bij mensen met een vast contract. Een zieke werknemer die na twee jaar niet hersteld is, die kan bijvoorbeeld ontslagen worden. Uh, maar die regeling is niet één op één op flexwerkers van toepassing te verklaren? Uh, nee, een vaste kracht die moet gewoon aan de, aan de slag. Als hij, als hij beter is. En als hij ziek is en hij blijft na twee jaar nog steeds ziek... dan gaat hij de WIA in. en Dan krijgt hij een uitkering, oude ja, wao uitkering Dat was vroeger anders. Het ministerie zegt... Uh, die prikkels, die, die aanscherping van de wet, heeft ervoor gezorgd... dat 60% van de mensen in de ziektewet weer eerder aan de slag konden. 60%? Dat zijn toch cijfers die er niet om liggen? Ja, dat, dat, dat is van de vaste medewerkers bedoeld. Ja. Ja, die zitten ook niet meer in de ziektewet. Hè? Die zijn nog in dienst bij de werkgever. En de belangrijke prikkel die daarin zit, is de wet poortwachter. Niet de technische woorden, maar de kern daarvan. En iedereen die ziek is, uh, langer ziek is geweest, die kent dat. Je bent twee weken ziek, dan heb je gesprekken met je werkgever. Dan ga je praten over hoe je terug gaat keren. En dat is voor zowel de werkgever als de werknemer... een belangrijke prikkel om betrokken te blijven bij het werk. En dus een plek te hebben. Als je tijdelijk bent dan heb je geen werkgever met wie dat gesprek plaatsvindt... en bij wie je weer aan het werk kunt gaan. Ja. Dus er is wat dat betreft geen reïntegratiemogelijkheid nee. voor die mensen. Het ministerie heeft ook onderzocht dat 80% van de flexwerkers die thuis zitten... eerder aan de slag zouden kunnen gaan dan dat ze dat uh, op dit moment doen. Ja, dat is toch iets. Dan moet je toch met een prikkel komen. Ja, maar die prikkel kan je niet geven aan mensen die geen werk hebben. Als je geen werk hebt, als er geen werk is... als er geen werkgever is die met jou aan de slag wil... om weer aan het werk te gaan... en geen UWV die in staat is om plekken te vinden... want ja. hè, die jeugd zit er ook mee... Dan is, dat, dan is dat een probleem. Als mensen beter zijn... en dat betekent dus dat je wel moet controleren... als mensen ziek zijn of niet ziek zijn... dan is het wel zo dat die mensen gewoon weer uit die ziektewet moeten. En vaak zullen ze dan... Vervolgens in de WW verdwijnen zolang er geen werk is. Ja, ja. Wordt er een uitzondering gemaakt straks voor mensen die bijvoorbeeld, wat u schreef, een autoongeluk gehad hebben, een anderhalf jaar in het ziekenhuis liggen of eerst in het ziekenhuis liggen en dan moeten revalideren? Nou, Zover zo het er nu uitziet, niet. Is het gewoon een integrale groep die uh, in die situatie verkeert en afhankelijk van hun arbeidsverleden drie maanden of misschien iets langer nog een uitkering krijgen op een beetje normaal niveau? Stel dat we in de situatie komen dat het UWV er wel voor kan zorgen... dat die reïntegratie beter op orde is. Dus dat mensen makkelijker beter weer aan de slag komen... nadat ze ziek geweest zijn, die flexwerkers. Zou zo'n maatregel... Uh, nee, mogen deze bezuinigingen dan wel doorgaan, wat u betreft? Nee, want waarom zou je uh, de mensen die echt nog ziek zijn... dan nog alsnog straffen? He, het gaat erom dat je als mensen ziek zijn... dan wil je dat ze een behoorlijk inkomen houden. En daar is dat van, van de ziektewet voor bedoeld. En als je die maatregel gaat nemen als die ziekte het ziekteverzuimpercentage teruggedrongen is... maar de mensen die echt ziek zijn... Euh, dan gaat het straffen voordat ze echt ziek zijn. Ja, dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, nee. In de wet staat ook dat het kabinet wil... dat werkgevers meer aan preventie en zorg gaan doen... door de premie te verhogen als er meer mensen in de ziektewet zitten. Dus er wordt gekeken hoeveel mensen, hè, welk percentage mensen is ziek bij dat ja. bedrijf. Zijn dat er meer, dan word je daar als het ware voor gestraft via een boete. Uh, is dat een, een goede zaak? Als we aan preventie en zorg gaan doen en dat je moet aantonen dat je dat moet gaan doen, maar het is wel een zorg dat daardoor het ook een prikkel is om mensen die in die ziektewet zitten niet meer aan te nemen. Want ja, misschien zijn ze volgende week weer ziek en uh, dan gaat je premie omhoog. Dus het, het, zeg maar, er zit niet heel veel visie achter. U zegt, er is sprake van een enorme kloof tussen de vaste werknemers en de flexwerkers. Die wordt alleen maar groter door deze nieuwe wet. Maar Jon Oosthoud twittert, flex zijn heeft voor- en nadelen niet gelijk trekken met vast, zegt zij. Want die flexwerkers hebben er ook voordelen van dat ze niet bij een vaste baas werken tot hun 67ste. Ja. Of eerder als ze eerder met pensioen gaan. Nou ja, in, um, dat, is, dat hangt vanaf vanuit welk plek je het bekijkt. In het algemeen is het zo dat, uh, dat flexwerkers. Tijdelijke mensen, mensen met contracten, mensen met uitzendcontracten, mensen met oproepcontracten, nulurencontracten. Dat ze allemaal de wens hebben om, uh, om in vaste dienst te treden. Ik heb echt nog nooit iemand gezien, en dan werk ik misschien wel bij de vakbond, maar die niet zegt ik wil een vaste dienstverband. Dat, dat geldt misschien minder voor zzp'ers, maar dat is een, een hele andere groep. Die vallen ook niet onder deze regeling. Nee. Niemand kiest er zelf voor om te gaan flexwerken, zegt u. Een kleinere groep misschien wel. Maar in het algemeen zeggen mensen... als ik een tijdelijk contract zou willen... dan, dan, dan, dan zou ik dat... Dan, ik accepteer het sowieso. Nee, ik moet het anders zeggen. Als ik een vast contract krijg... kan ik er ook binnen een jaar weer vanaf. Kan ik altijd opzeggen. Maar dan weet ik wel dat als ik geen werk heb... dat ik kan blijven. En de kansen van mensen met vaste contracten... op scholing, op ontwikkeling, op carrière... zijn veel en veel groter dan die mensen... die. Een tijdelijk contract of een uitzendcontract hebben. Ja. En Rianse twittert omdat er steeds meer flexkrachten zijn en deze vaker ziek zijn, gaat voor hun ziekte uh, geld uh, voor hun het ziektegeld naar, naar drie maanden, biedt ze een vaste baan aan. Ja, zegt u maar tegen die werkgevers, biedt ze allemaal maar een vaste baan aan. Ja, dat zeggen wij, ja. uh, dat zeggen wij ook. En, en oh, gelukkig, gelukkig, gek genoeg, zou, misschien zeggen steeds meer werkgevers ook, we zijn wellicht wat doorgeschoten met onze flexibilisering, want we moeten ook wat opbouwen met mensen. Uh, maar het is nog veel te weinig. Dus ja, absoluut biedt ze een vaste baan aan. Goed idee. En wat zeggen de werkgevers als u dat tegen ze zegt? Uh, de, de, die komen altijd met problemen. <laughs> die hebben altijd bezwaren. Net als wij over andere dingen bezwaren hebben. Maar hier hebben ze... Ja, zij zeggen van dat kan niet en we weten niet hoe de, hoe de economie zich gaat ontwikkelen. En we hebben onvoldoende zekerheid over de toekomst. Maar misschien is zeg maar in die... In die in het macrobeeld ook wel goed om te bedenken dat mensen die uh, uh, allemaal maar onzeker zijn ook geen huizen kunnen kopen. Dus de huizenmarkt ligt op zijn gat. Mensen die onzeker zijn ook minder grote uitgaven gaan doen. Dus ook minder auto's gaan kopen, ook minder wasmachines. Uiteindelijk is het, houdt het elkaar ook een beetje in stand op deze manier. U ziet deze bezuiniging niet zitten, dat is wel duidelijk. Maar ja, zeggen ze dan in Den Haag, het geld moet toch ergens vandaan komen? Als werknemers minder lang in de ziektewet zitten... bespaart de overheid bijna 300 miljoen aan uitkeringen. Ja, dat is toch een flink bedrag. Waar zou dat dan vandaan moeten komen? Uh, ik vind het op zich het een logische stap dat je harde maatregelen gaat nemen... om te zorgen dat dat ziekteverzuim teruggedrongen wordt. Maar dat moet je dan wel leggen bij die plekken waar het vandaan komt. Namelijk bij die werkgevers die bezig zijn om om al dit soort risico's bij werknemers neer te leggen. En dat betekent dus dat je de maatregelen moet nemen om te zorgen dat het aantal mensen in die ziektewet teruggedrongen wordt door mensen uh, te laten reïntegreren bij de bedrijven waar ze oorspronkelijk aan het werk waren. Ja, en dan moeten ze dus toch in vaste dienst zijn en niet zo'n flexcontract hebben. Nou ja, je kunt ook zeggen dat het, je kunt ook een wet om opnemen dat, uh, dat werkgevers verplicht zijn mensen te reïntegreren. Ook ja. als ze een flexcontract hebben. 0800-1101 om te reageren op onze stelling van vandaag. Ik zal hem nog even herhalen. De bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. 0800-1101. Uh, laat maar eens luisteren wat de bellers ervan vinden. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met Ed van Engel. Hallo, zeg het eens. Ik ben van mening dat, uh, dat flexwerkers en uh, vaste medewerkers... Uh, gelijke rechten zouden moeten hebben... En uh, ik denk een aardig alternatief te hebben om toch uh, bezuinigingen te halen. Er is ooit eens één jaar geweest dat de, uh, de ziektewet maar één jaar duurde in plaats van twee jaar. Ja. En ik heb toen als leidinggevende gezien dat mensen inderdaad tegen de grens van dat jaar aan... Uh, ...toch opeens uh, uh, versneld weer terugkwamen in het werkveld. Omdat men niet de WHO in wilde. Mm -hmm. Dus wellicht is dit een... Uh, Goed operatief. Dus dat is een prikkel die wel werkt. Als je weet dat je situatie gaat veranderen, als je niet weer uh, snel aan het werk gaat, dan ben je ja. geneigd sneller weer te gaan werken. Mensen willen over het algemeen uh, uh, het hoog krijgen. U, u, uw lijn wordt nu heel erg slecht, maar zegt u daarmee dan dat mensen die niet werken, die zeggen dat ze ziek zijn, dat ze zich aanstellen? Nee, nee zeker niet. Er dus is een, een groep. Nee, dit, dit, dit wordt toch te moeilijk met, uh, met deze telefoonlijn. Dat is jammer. Gaan we even door naar de volgende. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Abzwalen uit Amsterdam. Goedemiddag. De bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. Eens of oneens? Nou, oneens. Waarom? Eh, nou, omdat ik vind dat... Uh, A, is natuurlijk dus de vraag of de flexwerkers niet, eigenlijk toch niet gelijk gesteld kunnen worden met de ZZP'ers. Ik kan natuurlijk niet begrijp ik wel, maar uh, ongeveer. Want het zijn natuurlijk dan eigenlijk allemaal kleine zelfstandigen... Ik ben mijn hele leven ben ik zelfstandig geweest. Ik heb nog nooit iets gekregen van een uitkering of van een, of van een uh, als ik ziek werd, werd gewoon, moest je ze voor verzekeren. Ja. En het scheelde natuurlijk de werkgever en de werkgever scheelde dat in werd Aan inkomsten kreeg ik dat erbij, dus je moet jezelf dan kunnen verzekeren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat uh, er moet onderscheid gemaakt worden tussen, tussen de manier waarop iemand ziek wordt. Als iemand echt een ongeluk krijgt of ziek wordt, waar je echt zelf niets aan kan doen. Ja. Maar ik heb ook meegemaakt in periodes dat, uh, dat er een vast contract wordt aangeboden. En dan wordt men opeens ziek. En dan, dan, dan hang je er, want dan is er een vast contract. Dus ik vind het moet incidenteel bekeken worden. En dan moet er ook premie betaald worden. U zegt flexwerkers en ZZP'ers, dat is eigenlijk hetzelfde. Waarom, waarom vindt ja, u dat hetzelfde? A, nou, A vind ik dus dat het is de vraag of flexwerkers of ze wel in vaste dienst willen. Want de meeste flexwerkers die willen juist flexibel zijn, omdat ze flexibel willen zijn. Met andere woorden, als ze geen zin hebben om te werken, dan hoeven ze niet te gaan. Als ze wel zin hebben, dan gaan ze heel lang. Ja. En ZZP'ers zijn gewoon kleine ondernemers. Ja, precies. Het klinkt wel onzin dat dat wel uh, alle, alle kanten wordt ingedekt. Oké. Okay. Hartelijk dank voor het reageren. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben tegen de stelling. Waarom? Uh, ik denk ook dat je bedoeld is om uh, het misbruik wat er is uh, door bijvoorbeeld, ik noem maar iets, Poolse werknemers die hier uh, bij wijze van spreken een dag komen werken en vervolgens verdwijnen voor uh, een x-aantal maanden in die regeling. Ja, heeft u dat en... concreet meegemaakt dan? Uh, ik, ik ben voor een heel goed sociaal vangnet, maar ik vind dat we met z'n allen daar helemaal in doorgeschoten zijn. Dus het, is, uh, het loopt de spijgaten uit, we moeten het een beetje gaan verarmen. En maar een maar verarmen. zou je dat dan niet ook moeten aanpassen voor mensen die een vaste arbeidscontract hebben, wel als we dan toch het meeste erin zetten, dan maar helemaal. Die, uh, die maken dat dan mee. Kijk, nou. ik kan ook, ik heb een vaste aanstelling. Ik kan ook uh, voor veel minder geld kan ik uh, ontslagen worden. Hè? De afkoop is niet meer zo groot. Ja. Uh, het Kan allemaal veel makkelijker allemaal, Dus ze worden allemaal al gepakt. Dus. Maar moet het ziektegeld ook dan terug van twee jaar naar drie maanden? Ja, vind ik een goeie. Voor vaste werknemers ook. Van vaste werknemers, die hebben iets opgebouwd... en die hebben ook ergens aan betaald, jaren. Dus dat vind ik iets anders. Oké. Okay. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Wim Pluimers. Ik ben ook uh, tegen de stelling. Ik uh, hoor die mevrouw net over een heleboel rechten van werknemers... maar ik hoor haar eigenlijk helemaal niet over de plichten... En de plichten, welke plicht bedoelt u dan? Dat je moet gaan werken, kan... ook al ben je ziek? Nou, Wat ik ermee bedoel is dat heel veel werkgevers. die uh, hebben ook een pool van flexwerkers die zij inzetten. Waarbij ook uh, wel vaak gekeken wordt naar de capaciteiten en de inzet van mensen. En dan gebeurt het niet zelden dat er een aantal mensen tussen zitten. die heel duidelijk laten merken dat men niet wil werken. door bijvoorbeeld na één of twee dagen zich al ziek te melden. Ja, dat is het misbruik nou, waar, waar we het al over hadden. Daar... Wat zegt u? Dat is het misbruik waar we het over hadden. Exact, dat is een misbruik. Ja. En uh, ik denk, er zitten twee kanten aan. Natuurlijk moeten mensen die echt ziek worden, daarin uh, niet gepakt worden. Maar ik denk dat het juist gaat om die mensen die zich veel te comfortabel in zo'n ziektewet nestelen. Oké. Okay. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het ook oneens met de stelling. Ik vind ook niet dat Henk Kamp de, de sociale zekerheid afbreekt. Maar die breekt zichzelf af en die wordt onbetaalbaar. Ik vind dat inderdaad het verschil tussen flexwerkers en... ...mensen met een vaste aanstelling. Dat dat kleiner moet worden, mm -hmm. maar dat komt eerder te sprake. Dat doe je dus door dus de mensen met een vaste baan... ...minder ziektegeld te laten krijgen. Dus niet 24 maanden, maar bijvoorbeeld zowel de flexwerkers... ...als ook de mensen met een vaste aanstelling... ...maar 12 maanden ziekteverlof. Allemaal naar dezelfde periode. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met d Zeg het maar. Ik ben het uh, helemaal eens met de stelling. Ik ben zelf, ben ik uitzendkracht... Ik uh, werk zoveel mogelijk ja. en er zijn bedrijven die draa draaien helemaal op ons. Als wij per ongeluk ziek worden en we zijn drie maanden ziek en wij gaan zo ver terug in ons inkomen, dan is het eerst wat we moeten doen, onze auto verkopen. Dat betekent dat we ook niet meer aan het werk kunnen, want we zijn namelijk afhankelijk van oh. ons inkomen om een auto te kunnen rijden, zodat we bedrijven uit de brand kunnen helpen. En op het moment dat dat afgepakt wordt, ja, dan houdt het werk ook op. En daarom zegt u, de bezuinigingen op flexwerkers moeten inderdaad worden teruggedraaid. Helder. Standpunt goedemiddag. Goedemiddag, meneer is Maar Ik ben tegen de stelling. Waarom? Nou, op flexwerkers staat onder andere voor flexibele flexibel arbeidsomstandigheden en werktijden. En uh, dat dient nu eens even scherp, uh, dat dient scherp op bezuinigd worden. Oh. En mijn voorganger die gaf aan... Dat als hij geen auto meer heeft, hij niet meer naar zijn werk kan gaan. Nou, dan gaat hij op de fiets dat is nogal ja, zo. Misschien wel. heeft hij wel een functie waarbij hij die auto nodig heeft in zijn werk. Ja, maar goed weten we wat het is. Uh, misschien ook wel niet, want dat gaf de heer niet aan. Maar als de reden zou zijn dat je geen uh, auto meer kan rijden... ...en daarom niet meer naar je werk toe kan gaan, ja. dat is natuurlijk klinkwaarde onzin. Okay. Zoveel andere mensen doen het ook. Dus het wordt tijd dat er uh, flink ingegrepen en flink bezuinigd wordt. Ik heb hem. Hartelijk dank, Stan. NL. Goedemiddag. Goedemiddag, De Jong Amersfoort. Meneer De Jong. Hoi, ik heb uh, 24 jaar een vaste baan gehad. Daarna werd ik met 800 collega's weggereorganiseerd. Daarna ben ik vrachtwagenchauffeur geworden, 15 jaar lang. Toen werd ik arbeidsongeschikt en ik kon fluiten naar het geld. Ik moest gelijk de bijstand in. Ja, dus hoe reageert u dan op de stelling? De bezuiniging op flexwerkers moet worden teruggedraaid? Uh, ja, ja, moet worden teruggedraaid. eerlijk. ik wil even erbij zeggen, in de oostbloklanden... Uh, uh, verzorgt de staat het helemaal... die kijkt naar jouw gehele arbeidsverleden... en oordeelt dan. Maar nu kon ik het schudden... omdat ik niet meer een vaste baan had. Hartelijk dank voor het reageren. Hoi, Dag meneer De Jong. En dat was de laatste beller in stand.nl. Ik ga even terug naar mijn gast, naar Mariette Partijn... van FNV Bondgenoot. Mevrouw Partijn, wat valt u op aan de reacties? Uh, nou, dat, dat, dat het nogal verschillende opvattingen zijn over wat flex is. Ik denk dat er wel enige verwarring is. Uh, uh, ik schrik wat van, uh, uh, van, de, van de boosheid die er bijna is over flexwerkers. Ik vraag me af waar dat vandaan komt. Uh, want het zijn natuurlijk heel vaak heel mensen meteen. Dat hoorde je ook met de laatste meneer Jong. Die zei, uh, je bent heel kwetsbaar als ja, je ziek wordt. Ja. Dus, uh, nou ja. Er, er wordt veel ook uh, gezegd dat er allemaal een misbruik misbraak van gemaakt wordt, hè? Ja, dat, dat komt natuurlijk ook omdat dat... Uh, de onderbouwing is van de indiening van de wet. Uh, en dat zit er een beetje in. Er zijn te veel mensen die er gebruik van maken. En te veel zou dus betekenen dat die, die mensen die niet ziek zouden zijn... ik denk dat dat er een beetje in zit. Um en die, die tweedeling zou je ook kunnen afschaffen, uh, hoorden we, door uh, iedereen gelijk te trekken. Dus allemaal twaalf maanden, in plaats van de ene groep 24 maanden, de andere groep drie maanden. Ja, uh, daarmee los je overigens niet het probleem op dat mensen geen plek hebben om te reintegreren. Want dat is, blijft wel. Ik ja. vond het op zich is het, is het wel een, gelijk, een, een begrijpelijke gedachte. Uh, ik denk dat het vanuit bezuinigingsoogpunt niet zo'n goede maatregel is. Want dan komt er, komen er waarschijnlijk meer mensen uiteindelijk in een definitieve uitkering. En die worden door de overheid betaald. Terwijl nu door werkgevers die twee jaar door betaald worden. Ja, we hadden het, het, uh, het gesprek voordat we de bellers hadden over dat UWV hè, dat prikkels zou moeten geven. Maar dat staat ook in de wet dat de UWV dat moet gaan doen. werkt in opdracht van de overheid. Die moeten ervoor zorgen dat flexwerkers weer aan de slag geholpen worden. Ja, ja. Word, wordt de wet daar minder slecht mee voor u? Uh, nou ja, dat stond er ook al in. Hè? Uh, kijk, Zolang het niet geregeld is dat die flexwerkers ergens aan de slag kunnen... het UWV is niet een werkgever, alleen maar een bemiddelaar. Ja. Ja, dus dus uh, die werkgevers die moeten die plekken hebben... Uh, en die mensen moeten ergens aan de slag kunnen. En zolang dat er niet is, kun je duizenden maatregelen nemen... maar dan heb je die mensen nog steeds in een uitkeringssituatie. Ja. Dan hadden we het over ZZP'ers en flexwerkers. Ja. ZZP'ers dus uh, mensen die zichzelf verhuren om uh, uh, klussen te doen... Dat op, op welke plek dan ook. Flexwerkers die een tijdelijk contract ergens krijgen. Uh, die zou je gelijk kunnen schakelen zijn, luisteraar nog. Dus eigenlijk werken die op dezelfde manier. Uh, ja, maar wij, wij hopen nog steeds dat er veel ZZP'ers zijn... die vrijwillig ZZP'er zijn, alhoewel die groep steeds groter wordt... die, die dat niet is. Uh, daar kies je dus voor. En vervolgens kies je er ook voor om eh, je, je risico's te verzekeren of niet te verzekeren. De keuze van een flexwerker is er niet. En zeker niet de keuze van een zieke flexwerker. Uh, dus uh, ik vind die, daar hebben we het net ook al over gehad. Ik vind die vergelijking niet helemaal opgaan. Er verdwijnt te veel bescherming, vindt u, als deze wet wordt doorgevoerd. Volgende week wordt er gestemd in de Tweede Kamer. Vandaag wordt er in de commissie over gesproken. Eerste Kamer. Ja. Uh, Eerste Kamer. Ja. Gaat, u, gaat u nog iets doen? Uh, nou, wij doen een oproep aan de Eerste Kamer, en zeker aan uh, D66 en GroenLinks, die een onderdeel waren van de GroenLinks-coalitie... om um, um, um dit niet door te laten gaan. Omdat wij denken dat het ook juridisch gezien niet eerlijk is dat er een verschil is tussen vaste krachten die ziek zijn en flexkrachten die ziek zijn. En heeft u daar al antwoord op gekregen? Nou, we hebben de Stichting van de Arbeid, he, samen met werkgevers, euh, hebben een brief gestuurd. Ja. Euh, daar is nog niet heel expliciet op geantwoord. Maar ook de werkgevers zeggen, deze maatregel moet je niet nemen. De bezuinigingen op flexwerkers moeten worden teruggedraaid. Is de stelling 70% van de stemmers is het daarmee eens. 30% is het daarmee oneens. Mariet Patijn van FNV Bondgenoten, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Instand.nl En de stelling blijft de hele middag op de site staan. Daar kan dus nog gewoon gestemd worden via www.stand.nl Zometeen het NOS-journaal, daarna Dit Is De Dag... met de collega's van de EO, Elspeth Rutteke en Thijs van der Brink. Thijs, vertel, wat gaan jullie doen? Goedemiddag, uh, Sanne Wallis de Vries is bij ons te gast. Zij uh, speelt een rol in de speelfilm Mace Case... die binnenkort in première gaat, daar gaan we over praten. En Willemien van Aalst is de baas bij het Nederlands Filmfestival... dat morgen van start gaat. En uh, Frans Wijslas, met hem gaan we praten... waarom er nou uh, zo, toch nog wel zoveel belangstelling is... voor het Kamervoorzitterschap. Ja. Waarom is het eigenlijk leuk? Uh, ja, die, dat die gaan vraag. We aan Frans wijslas, wees dat, is geen ander.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 Hmm. nou goed. Hoe gaat de formatie verder vandaag? Dit is natuurlijk al het hard werken, omdat er ontzettend veel besproken moet worden. Het gaat nu echt beginnen. Ik heb er zeer veel zin in. Ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rentsen. En smiddags tussen half 5 en half 7 met Tim Overdijk en Lucera Carrasso. Is dat zo'n beetje het schema van iedere dag? Radio 1. Ik hoop dat ze het oppikken in Den Haag. Het nieuws van alle kanten.